Jobboot met het NOS-journaal. Al de hele middag zijn de ministers van Sol bijeen om te praten over de crisis rond Griekenland. Eurogroepvoorzitter voorzitter Dijsselbloem is zeer teleurgesteld door de nieuwe stappen van de Griekse regering.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 De Nederlandse missie om bewijs te verzamelen in het MH17-onderzoek in Oost-Oekraïne is afgerond. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het opsporingsonderzoek begon ruim twee weken geleden. Het verzamelde bewijs moet helpen bij het achterhalen van de oorzaak van de vliegramp. Daarbij kwamen vorig jaar juli alle 298 inzittenden om het leven. Onder de slachtoffers waren 196 Nederlanders. Het onderzoek in Oost-Oekraïne is uitgevoerd door experts van de Nationale Politie en het Ministerie van Defensie. Tien van de 39 doden in Tunesië zijn inmiddels geïdentificeerd na de terreuraanslag van gisteren. Het gaat om acht Britten, een Belg en een Duitser. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De meeste slachtoffers zijn Britten. Van de 39 gewonden die gisteren vielen bij de terreuraanslag bij de badplaats Soes hebben er zeker 21 het ziekenhuis verlaten. Twee gewonden verkeren in kritieke toestand. Het NK wielren op de weg is gewonnen door Lucinda Brandt. Amy Pieters werd tweede, gevolgd door Annemiek van Vleuten. Brand reed vier kilometer voor de finish weg uit een kopgroep... en kwam in Emmen alleen over de finish. Het is de tweede keer dat de rensteren van Rabo-Liv kampioen wordt. Het weer op steeds meer plaatsen zonnig. Het blijft droog, temperatuur 19 graden op de Wadden... tot 22 in het zuidoosten. Morgen warmer, met eerst zon, later bewolkt... en in het noorden kans op een enkele bui. Komende week overwegend droog en het wordt geleidelijk tropisch warm. Dit was het NL.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 Ja, dat was die dan weer. Chicago en Saturday in the Park. Ja, en dat allemaal hier bij CFM. Goedemiddag, dit is Entertainment for You. En met uh, Fred weer achter de knopjes. En uh, ja, natuurlijk wil ik uh, mijn voorgaande collega's bedanken. Albert-Jan en uh, ja, Rons erop. Ja, we gaan nog een plaatje draaien. Ook een uh, lekker ja, zomersplaatje. En dat is uh, Mike Danne En ja, dat hij hier uh, vanuit Zandvoort natuurlijk. de Zanger uit Zandvoort. En hij hebben het over Zomerzon.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 Heerlijk nummer hier van deze Zand, uh, Zandvoortse zongen. Mike Daanen met de dubbele A. En uh, ja, ik vind het een heerlijk nummer. We gaan verder met Taylor Swift en Blank Space. for a weekend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 torture Don't say I didn't say I didn't warn ya Always only want love if it's torture Don't say I didn't say I didn't warn ya Zo, en dat was hier dan een heerlijke plaat van Teleswift. Ja, ze maakte nog even een, een klein tintje af natuurlijk. Blank Space was dit, hier bij CFM. Goedemiddag, entertainer for you. Mijn naam is Frit En wij gaan een, ja, een Nederlands fabrikaat draaien. En dat fabrikaat is van Danny Braaf. En ja, hij wil dat je gaat. Ga maar weg. Kom maar weg. Mooie plaat van Danny Braaf. Mooie nieuwe Nederlandse releases. Ja, een heleboel. En die hoor je hier altijd bij ZFM natuurlijk. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want we zijn bij u tot de tot klokjes 7 uur met entertainer for You natuurlijk. En daarna gaan we wel verder met de herhaling van gisteren van Euro Breakdown. Met Maurice Mulde. ZFM met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.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 Plaat, REM en Losing My Religion. CFM Zandvoort. Goedemiddag en wij gaan verder met een plaatje van Taco en hebben het over Tico Tico. when he says time for all the lovers on the block. tell Getting late. If I'm on time, coo-coo, but if I'm late, woo-woo, the one my heart is gone, doesn't wanna wait. For just the birdie, who's a birdie, who goes nowhere. He knows the very lover's lane and how to get there. For unaffairs affairs of the heart, my tiko's fairly smart. He tells me gently, sense of memory from the start. Oh no, I hear my little tiko-tiko calling. Because the time is right, I choose the night or fall. And when I feel like poop-a-coop, it's to rock. tiko tiko tiko tiko tiko Cha. It's Tico Tico, he's the cuckoo in my clock And when he says cuckoo, he means it's time to woo It's eco time for all the lovers on the block I've got a heavy date, a rendezvous at eight So Tico Tico, tell me if you're getting late Always on time cuckoo, but if I'm late, woo woo The one my heart is running too. don't wanna wait My heart is gone to me, I want to wait We're just a birdie, just a birdie who goes nowhere He knows the every lover's lane and how to get there We're in the fierce of the heart Sock goes terribly smart I tell you, chant your sentiment from the start Oh no, I hear my little tico-tico calling Because the time is round and shades the night are falling And when I feel like Cooper, Cooper start to rock tico tico tico taco starts to rock plaat uit, ja, vervlogen jaren. Kissing in the Backyard. En daarvoor hoorde u natuurlijk Taco. En hij had het over Tico, Tico. En nu gaan we verder met In de Seerkoor en Alalalalong Song. I've been watching you Alalalalong, alalalalong Long, long, long, long Come on, alalalalong Alalalalong got this to say to you, yeah, girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat, no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 Als naar buiten kijk en ik zie het zonnetje schijnen hier bij CFM, met deze plaat dan denk ik aan vakantie. We gaan verder met het plaatje. Time Bandits en I'm specialized in you. Gespecialiseerd in jou. De Time Bandits waren dit. En uh, daarvoor hoorden u natuurlijk Barry Manilo En had het over de Copacabana. En wij gaan nu verder natuurlijk met de Venga Boys. En we like the party. Nou, de zomer is onderweg. Nou, hier bij ZFM is, uh, is het al zomer. Ja, zomerse sfeer, de zomerse muziek. En uh, ja, hier, dit waren natuurlijk de voortops. En daarvoor hoorde u de Venga Boys met We Like The Party. En ja, we zijn al bijna aan het einde van het eerste uur van uh, Entertainment For You. En uh, ja, ik ga het er nog eentje draaien. Ja, en ook weer een zanger uit uh, Zandvoort. En die is genaamd Yves Birrense. En hij heeft het over uh, Voor jou. Voor jou wel leuk, maar niet voor mij. Want wat is er veel veranderd? Mijn avond kom maar niet. Ik ga nooit verliezen en van je glimlach word ik blij. Maar als je wist dat jij kon kiezen, vond je keuze dan om mij? Lijkt misschien wel of ik altijd druk ben, maar ik heb eigenlijk. hebben we toch het talent hier in Zandvoort. Yves Berendsen was dit. En uh, voor jou, even kijken. Ja, kunnen we er? Ja, we gaan er nog eentje doen. En uh, dat plaatje is Britney Spears. Of ze heet Britney Spears. Zo moet ik het zeggen. En uh, zij heeft het over... Oeps, I did it again. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Did it? Is. Dreaming away, Wishing that the arrows truly exist I cry watching